Het bestuur van de vereniging Erepeloton Waalsdorp... is geschrokken van de commotie over de Erewacht. Vrijdag zei een van de vrijwilligers... dat hij niet meer werd ingedeeld bij de Erewacht... omdat hij te dik is. Het bestuur zegt dat er sprake is van een misverstand... en zegt niet te willen discrimineren. In de notule stond dat mensen met een fors een andere functie zouden krijgen... maar volgens de secretaris is dat onhandig geformuleerd.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 Buiten is het 13 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. We gaan verhuizen naar een nieuwe studio. En het allerlaatste uur heeft hier geslagen. Daarom een kleine ode aan de koffievlekken... de lampjes die hetzelfde deden... de versleten koptelefoons en het mottige tapijt. Kortom, dit aftanse, maar o zo intieme hol. Je schaamde je soms voor de gasten. Gelukkig kwam er geen daglicht, dus het viel niet zo op. Het is mooi geweest hier. En toch trek ik straks met weemoed de deur achter me dicht. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Wie zit er achter de gifgasaanval in Syrië? Assad. Denkt Trump. In ieder geval, die is ervan overtuigd. Hij heeft ook nog een nieuwe veiligheidsadviseur benoemd, John Bolton. Dus die kan meteen aan de slag. Daarover straks meer. Ook over het Holleden-proces. Daarover ga ik praten met Harry Lensing, want Peter R. De Vries gaat morgen getuigen. Frans Zitman heeft zich zijn hele werkzame leven bezig gehouden met de psychiatrie en zit nog steeds vol vragen. Hij schreef een boek over zijn vak. Knijpen in de ziel. En de blauwe bal van Jeff Koens is aan geuzelementen in de nieuwe kerk. Of dat erg is, vraag ik om 5 voor 12 aan Rob Malas. Maar eerst het nieuws van vandaag: zondag 8 april. Geluid van amateurbeelden van bombardementen in de Syrische stad Douma. Het laatste bolwerk van de rebellen. Kort daarna kwamen er schrijnende beelden op internet... die in een ziekenhuis zijn gemaakt. Huilende en ademhappende kinderen. Het Syrische bewind ontkent dat er een aanval met chemische wapens is uitgevoerd op de rebellen. En Rusland zegt ook dat Assad vals wordt beschuldigd. Een expert weet echter te melden dat het wel degelijk gaat om een aanval met sarin of chloorgas. Met sarin en misschien ook chlorine, omdat er zijn burns naar de ogen, suffocatie, pinpointende pupils, die allemaal naar sarin of nerveagenten. Zeker 80 mensen kwamen om het leven, zo melden de rebellen. Dat aantal kan nog fors oplopen, omdat een ander ziekenhuis ook door een bombardement werd getroffen. En dus zijn er onvoldoende middelen om de gewonden te helpen. En dat is wat dingen de tijd veranderen, want zeker dit soort. Of injuries and casualties need a specific sort of treatment. In Münster heerst nog steeds ongeloof na de aanslag van gisteren, waarbij twee mensen om het leven kwamen, gewone mensen. Gerade die Besucher des Kiepenkers, dat zijn eigenlijk er bodenstendige leute. Waarom moet men halt zo mensen met in den dood nemen? Dat is mir onverstandig. De dader die daarna zelfmoord plegde had psychische problemen. De minister van binnenlandse zaken kan het nauwelijks bevatten. Moeilijkerweise Hintergrond is ook krank. Dat is toch. een Tragödie. Een absolute Tragödie. De politie wil nog niets zeggen over zijn motief. Nein, dafür is het nog völlig te früh. We willen alle Informationen zusammentragen, die ons angeliefert werden, die we zelf erhoben hebben. Wat de uitkomst van het politieonderzoek ook is. Deze vrouw wil niet meer beveiliging in de stad. Ik ben werkelijk tegen dat. überal grote pollen ingebouwd werden. of. overal politisten staan. Dan is de charme van deze stad werkelijk bald weg. Het was de warmste 8 april ooit. Bij zomerse temperaturen. werd de Marathon van Rotterdam gelopen. Niet de beste omstandigheden. voor een snelle tijd. En die viel dus bij veel deelnemers. tegen. 4 uur 17. Ik had 3 uur verwacht. 4 34, geloof ik. Ja. Veel langzamer dan verwacht. Uh, 4 uur uh, 38. Dat ah, was niet goed. Ik denk 4.30 of zo. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En de krant van morgen is al vastgelezen door moutschreurs. Er komt een zwarte lijst voor frauduleuze aanbieders van bedevaarden, bedevaarden naar Mekka. De organisatie Hatchinfo Info zegt in de Telegraaf dat er tientallen illegale handelaren actief zijn in moskeeën mekka steken al hun spaarcenten in de reis... maar op Schiphol blijkt dat de aanbieder er vandoor is met het geld en het paspoort... en dat er helemaal geen reis naar Saoedi-Arabië is geregeld. Gedupeerden staan soms te huilen op Schiphol, zegt Heartje-info. Ze hebben voor elke cent gespaard en het gaat om duizenden euro's. We hebben de illegale handelaren eerst waarschuwingen verstuurd... en nu komt er een zwarte lijst. Genoeg is genoeg, zegt de organisatie. Verschillende juristen pleiten in de Volkskrant... voor het afschaffen van de levenslange gevangenisstraf. De straf is geen humaan alternatief voor de doodstraf... maar een vrede- en onmenselijke doodstraf op lange termijn, zegt een van hen. Nederland telt 45 levenslang gestraften... die geen kans maken op vervroegde vrijlating. Het Europees Hof voor de Mensenrechten oordeelde al eerder al... dat dit onmenselijk is. Daarom bekijkt een adviescollege na 25 jaar... of de gedetineerde kan gaan resocialiseren. De isoleercel heeft anno 2018 een flinke opwaardering gekregen. Trouw ging kijken in een nieuwe GGZ-opvang in Enschede... en zag een touchscreen-videoscherm, een glazen doorkijkwal... die de patiënten met één druk op de knop ondoorzichtig kan maken... en er is zelfs een kleine patio om een luchtje te scheppen. Het Financieel Dagblad schrijft over een noodlijdende meubelfabrikant... die schimmige constructies heeft bedacht om de werkelijke eigenaar... van zijn Brits vastgoed te verhullen... Een vennootschap op de Bahama's, waarin de panden zijn ondergebracht... verwisselde in acht dagen drie keer van eigenaar. Het gaat om meubelfabrikant Steinhoff. Die is gevestigd in Amsterdam. Volgens het FD heeft Steinhoff zo met de boeken geschommeld... dat er een mistbank is opgetrokken. Een accountantskantoor houdt de boekhouding nu tegen het licht. Het Openbaar Ministerie geeft toe dat het fout was... mee te werken aan een documentaire over twee broers... die drie roofmoorden pleegden in Drenthe... zonder de nabestaanden daarover in te lichten, zegt het OM tegen NRC Next. De documentaire is morgenavond te zien bij de publieke omroep. De nabestaanden spanden een kort geding aan toen ze hoorden... dat het OM meewerkte aan de documentaire... Het Openbaar Ministerie zegt dat die zaak voorkomen had kunnen worden als ze de wens van de nabestaanden meteen hadden gerespecteerd. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Listening to a radio station last night, I shrink doctor, Luis was giving counsel on the line. I died 305594 1185. Hey doc, calling about a Latin girl I met in a website. She tastes to me like a honeycomb, it tiene la llave de mi corazón.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 Shut up. Should I peel that cockle? No. Moving in, moving on. Man, yeah. I give a chatty. Het hart. Medicine for my soul was de titel. Juan Luis Guerra. We hebben ze eerder gezien, maar het went nooit. Beelden van slachtoffers van kennelijk een gifgasaanval... Uh, u hebt het misschien wel gezien, huilende kinderen van wie de ogen schoongespoeld worden. Gisteravond zou in de Syrische stad Douma een aanval zijn gedaan met gifgas. En maar er zijn nog veel vraagtekens. De belangrijkste zat het regime van Assad erachter. Ik ga het vragen aan correspondent Marcel van der Steen in Beirut. Goedenavond, Marcel. Goedenavond. Ja, zijn er aanwijzingen voor? Volgens de EU wel, de Europese Unie, die zien overeenkomsten met een eerdere gasaanval. Um, en ook bijvoorbeeld de Verenigde Staten is het, uh, is het duidelijk dat de aanval is uitgevoerd door het Syrische leger. Um, en ja, de geschiedenis inderdaad van de afgelopen jaren wijst wel nu richting uh, Assad, het Syrische leger. Volgens de Verenigde Naties zijn er bewijzen dat Assad in de afgelopen jaar, uh, jaren voor uh, 27 van de 33 chemische aanvallen van verantwoordelijk kan worden gehouden. En dit zou dus 28 zijn. Nou ja, de timing lijkt raar, want hij is aan de winnende hand. Waarom zou hij het nog doen? Ja, inderdaad, op het eerste gezicht lijkt het alsof... Assad zichzelf eigenlijk met zo'n actie in de, in de vingers zou snijden. Want dit kan een reactie veroorzaken vanuit de Verenigde Staten, vanuit Europa. Maar als hij inderdaad verantwoordelijk is voor deze aanval met gifgas dan lijkt het mij op, in ieder geval op dat, dat hij een soort van laatste klap heeft willen uitdelen ja. uh, in Damascus. En dat, dat hoor je ook als je daar praat met regeringsgetrouwe Syriërs. Die, daar worden rebellen als terroristen gezien. Alle rebellen worden daar als terroristen gezien. En dit gebied wil hij hoe dan ook heroveren. Uh, en oost moet volgens Damascus worden schoongeveegd. Dat is... Zeg maar de taal die daar wordt gebezigd, de manier waarop daar wordt gekeken. En dan zijn dit soort maatregelen mogelijk in hun manier van denken. Als ja, ja, Assad-regime um... ontkent, zegt zelfs... de rebellen hebben het gedaan om een aanval van Amerika opnieuw uit te lokken. Wat vind je van die theorie? Dat is ook wat de Iraanse regering zegt, uh, die Assad steunt. Ook Rusland he, noemt het nepnieuws. Maar, maar de vraag is of rebellen in oost koeta in staat zouden zijn... om zo'n bom te fabriceren. Dat ligt eraan wat er gebruikt is. Is het chloorgas uh, of is het bijvoorbeeld uh, een zenuwgas? Als het een zenuwgas is, dan is in principe alleen daar... de Syrische overheid toe in staat om dat de, te, te produceren. En daarnaast is er volgens onderhandelaars vandaag... ook een deal gesloten met de rebellen van het leger van de islam... over evacuatie. zou nu al begonnen zijn. En... Uh, ja, dus als dit door de rebellen is gedaan, heeft het hem voorlopig niets opgeleverd. Nee. En die beelden van de slachtoffers, waar komen die vandaan? De beelden komen de meeste in ieder geval van de White Helmets. Dat is een hulporganisatie die is verbonden aan de oppositie, aan de rebellen. Dus het is geen onafhankelijke organisatie. En volgens critici die Assad steunen hebben zij vaker situaties in scène gezet. Dat zou volgens hen ook hier het geval zijn. Maar bijvoorbeeld persbureau Reuters heeft eerder vandaag al gemeld... dat zij de herkomst van de beelden hebben gecontroleerd. En volgens Reuters zijn de beelden authentiek en komen ze uit Duma. Ik ga even naar uh, correspondent Arjen van der Horst. Goedenavond Arjen. Goedenavond. In Amerika. Ja, er zijn nog veel onzekerheden. Toch lijkt Trump zijn conclusies al getrokken te hebben. Animal Assad gaat een hoge prijs betalen. Hoe duid jij die woorden? Je ja, je moet altijd een beetje voorzichtig zijn met de tweets van Trump... want hij roept wel vaker dingen die hij die, die dan vervolgens niet waar maakt. Maar ja, ik denk dat je wel rekening moet houden... met een Amerikaanse aanval op het Syrische regime. Want niet alleen Trump, ook de vicepresident die waarschuwde... He, degene die verantwoordelijk zijn voor deze aanval... die gaan de prijs betalen. Uh, Witte huiswoordvoerders vandaag maakten de rondes in de politieke talkshows. Ook zij zeggen alle opties uh, ja, liggen op tafel. Dus zij lijken in ieder geval het Amerikaanse publiek... Ja, voorzichtig voor te bereiden op een Amerikaanse militaire actie. Uh, het tweede wat opvalt... Hij valt, uh, Trump valt ook president Poetin aan, hè, persoonlijk. Hij zei, uh, de president Poetin, Rusland en Iran... zijn verantwoordelijk voor het steunen van uh, het animal Assad... zoals hij het mm -hmm. per tweet zei. Dat hebben we nog niet eerder zo gezien... Hè, dat hij persoonlijk Poetin aanvalt uh, sinds de verkiezingen. Pas wel in een patroon. Hè, 60 diplomaten, Russische diplomaten, zijn naar huis gestuurd. Vorige week eh, werden nieuwe sancties aangekondigd tegen een aantal Russische oligarchen. Ja, het is onderdeel van de steeds hardere houding die het Witte Huis aanneemt tegenover Rusland. Ja, Washington heeft natuurlijk eerder een represaille uh, maatregel uit, uitgehaald. Uh, gaan ze dat weer doen, denk je? Of. Ja, dat is waar iedereen aan denkt. Hè. Het is bijna precies een jaar geleden. Toen stuurde Trump 60 Tomahawk-raketten naar een Syrische luchtmachtbasis. Ook dat was als vergelding voor een gifgasaanval. De vraag die vandaag meteen klinkt, van ja, oké, okay, Amerika kan deze actie weer herhalen. Maar wat dan? Hè? Zal dit het regime van Assad echt op andere gedachten brengen? Nou, we weten het antwoord al, nee, want vorig jaar haalde het in feite ook niet zoveel uit. Hè? Het richtte nog niet eens zoveel schade aan. Het bleef ook uiteindelijk bij die ene aanval. En het was niet meer dan een symbolische reactie van Washington. Want ja, die slachting, zo weten we, in Syrië... is het afgelopen jaar gewoon doorgegaan. Dus de vraag nu is, is Amerika bereid tot grotere actie? Hè? Misschien dan niet alleen eenmalig... maar dan ook uh, zijn ze bereid tot langdurige aanvallen... op het regime van Assad... Is Trump daar echt toe bereid? Nou, we horen nu al hele ferme, ferme woorden van de president. Maar een week geleden nog zei hij dat hij zo snel mogelijk de Amerikaanse troepen wil terugtrekken uit Syrië. Ja, dit is een president die al heel nadrukkelijk naar de uitgang kijkt in Syrië. Ja. Nou ja, er is ook nog een bijeenkomst van de Veiligheidsraad hè? morgen. Daar zit Rusland ook in. Ja. Zal, komt, zal daar nog iets te verwachten zijn? Nee, ik denk het niet. Uh, Rusland heeft een veto, zoals je weet. Die zal elke scherpe veroordeling van Syrië tegenhouden. Maar morgen is er nog een andere zitting van een veiligheidsraad. En dat is de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis. En dat wordt denk ik een veel interessantere zitting. Uh, alleen al omdat het meteen de eerste werkdag is... van de nieuwe Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton. Ja. Ja, die staat veel meer dan zijn voorganger bekend als een houddegen. Die heeft er al vaker voor gepleit om militaire middelen in te zetten... in de wereld, ook in Syrië. Vorige maand zei hij zelfs nog dat Amerika bereid moet zijn de confrontatie aan te gaan met Iran en Rusland in Syrië. Dus er is zeker een nieuwe dynamiek in de Veiligheidsraad. En ik vermoed dat als Amerika besluit om opnieuw bijvoorbeeld raketten te sturen richting Syrië, dat dat pas na deze zitting zal zijn. Want dat zal het belangrijkste onderwerp worden van die uh, Nationale Veiligheidsraadzitting. Zometeen wil ik daar graag nog iets meer uh, uh, over weten van je. Ik ga nog Even terug naar uh, Marcel uh, van der Steen. Um, Marcel, je bent er nog, hè? Ja, ik ben er ja, nog. Ja. ja, precies. Nog even wil ik een opmerkelijk bericht vandaag met je behandelen. Na die gifgasaanval, het Assad-regime heeft een deal gesloten... met de rebellen over een uitruil van gevangenen tegen een vrije aftocht. Hoe zit dat? Ja, dat hebben we in Oost-Kuta de afgelopen weken eigenlijk al eerder gezien met andere rebellengroepen. Uh, dit soort deals, ook in dit geval zou het gaan nu om 8000 strijders met zo'n 40.000 familieleden. En de eerste 100 bussen uh, zijn volgens het uh, Syrische pestbureau al richting uh, Douma. En er zouden zelfs ook al bussen vertrokken zijn. En dat zou dan dus betekenen ja, eigenlijk het einde van de strijd van Assad tegen de rebellen in Oost-Kuta. Ja. Dankjewel Marcel van der Steen. En Arjan, dan kom ik weer bij jou terecht. Je, je begon er al even over. Morgen komt de Nationale ja. Veiligheidsraad van Trump bijeen. En dan begint ook die nieuwe veiligheidsadviseur John Bolton. Die kan dus meteen aan de bak. Uh, wordt Bolton belangrijk voor uh, Trump in het dossier Syrië... waar we het nu over hebben? Ja, absoluut. En dit wordt meteen het belangrijkste onderwerp van uh, de eerste zitting. Want de ja, Nationale Veiligheidsadviseur is een van de machtigste posities in een, uh, in een Amerikaanse regering. Hè. Simpel gezegd, alle beslissingen die oorlog en, uh, over oorlog en vrede gaan... Ja, die komen op het bordje van de Nationale Veiligheidsadviseur... en samen met de minister van Buitenlandse Zaken en ook daar hebben we uh, ja, vorige maand een wisseling van de wacht gezien. Hè. Mike Pompeo is de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Samen met deze twee mannen ja, gaat Trump uh, de buitenlandkoers bepalen. En ja ongetwijfeld zal Bolton uh, zijn, uh, zijn gedachten laten blijken over Syrië... waarin hij uh, de afgelopen jaren ook vaak over heeft gesproken in de media. We kennen hem natuurlijk nog als de voormalig VN-ambassadeur... onder George Bush. Ja. De afgelopen jaren is hij meer uh, ja, commentator geweest... voor zenders zoals Fox News bijvoorbeeld. Daarin heeft hij ook herhaaldelijk gepleit... voor veel harder ingrijpen in Syrië. Dus het is interessant om te gaan zien... hoe de uh, nationale veiligheidsadviseur Bolton zich gaat opstellen. Wordt hij, uh, gaat hij dezelfde taal uitslaan, dezelfde posities insnemen, nemen... die hij als tv-commentator deed? Waarom wilde Trump juist deze man? Hij is al aardig op leeftijd. Nou ja, even als Trump. Hij wordt 70, zag ik. Uh, ja, hij, kwam al, hij, hij is al veel langer in beeld. Hè? Eigenlijk al sinds het begin van de regering Trump kwam Bolton... Uh, ja, werd steeds genoemd dat hij in aanmerking kwam voor bepaalde posities... als minister van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld... voor Nationale Veiligheidsadviseur. Gek genoeg hoorden we steeds verhalen... de, de reden dat Trump moeite met hem had is dat hij een enorme walrussnor heeft. En Trump houdt niet van mannen met snorren. En dat was echt een uh, obstakel voor Trump om hem aan te nemen. Maar goed, zijn, zijn uh, laatste veiligheidsadviseur... Dit is, Bolton is inmiddels de derde die Trump uh, heeft aangenomen. Uh, McMaster ja, was iemand met wie Trump eigenlijk niet goed overweg kon. Er was geen goede chemie. Trump vond hem belerend. Uh, McMaster sprak hem ook voortdurend tegen. Zeker als het ging om bijvoorbeeld de nucleaire deal in uh, Iran bijvoorbeeld... En, en, en Trump maakte al een tijdje geleden duidelijk... dat de dagen van McMaster geteld waren. En we zagen vervolgens dus Bolton geregeld verschijnen in het Witte Huis. En toen wisten we al dat Bolton... Ja, in, in aanmerking zou komen voor die positie. En hij ligt veel meer dan McMaster op één lijn met Trump. Zeker als het gaat bijvoorbeeld om de nucleaire deal met Iran. Daar is Bolton altijd ontzettend kritisch over geweest. Net zoals Trump. Hij heeft ook een veel hardere koers bepleit voor Noord-Korea bijvoorbeeld. Het lijkt erop dat deze twee mannen veel beter met elkaar overweg kunnen... vooralsnog... Dan uh, Trump en McMaster dat deden. Ja, maar moet je hem serieus nemen? Onlangs zei hij bij het uh, televisiesation Fox, dat zei hij al dat hij daar een commentaar op gaf dat uh, Noord-Korea chemische wapens aan Syrië levert, gefinancierd door Iran. Luister. Maar it all ties together in the Middle East. Je uh, may have seen reports recently of a UN uh, inspectors uh, uh, study of North Korea selling chemical weapons precursor chemicals and equipment to manufacture chemical weapons to Syria right likely financed by Iran Ja, hoe komt ie erbij nou, dit is echt een paradepaardje van Bolton. Je kan nog waarschijnlijk de term Exodus of Evil herinneren, hè? uit de beroemde toespraak van uh, George Bush. Ja, dit zijn woorden die hij ook vaak gebruikte toen hij lid was van de regering. En hij, hij heeft voortdurend gezegd, hij is niet alleen VN-ambassadeur geweest, maar ook onderminister die belast was met uh, de non-proliferatie van kernwapens bijvoorbeeld, hij heeft altijd gewaarschuwd voor de as tussen Iran en Noord-Korea. Hij heeft vaak gezegd dat die beide landen niet alleen uh, verantwoordelijk waren uh, voor dit soort acties zoals uh, waar hij het over had die quote maar mm -hmm. bijvoorbeeld ook dat Noord-Korea heeft meegeholpen aan de bouw van een nucleaire reactor in Syrië in 1981 die vervolgens is uh, kapot gebombardeerd door het Israëlische regen dit is echt zijn paradepaadje. dit is zijn grote waarschuwing voor de wereld Iran en Noord-Korea dat zijn de twee landen die het gevaarlijk zijn voor de internationale wereldorde en dit is waar die eigenlijk uh, ja het grootste gevaar komt van die twee landen, ja. zegt hij. Wat zou het eerste concrete gevolg van Boltons aantreden kunnen zijn, denk je? Nou, we hadden het al over Iran. En ik denk dat dat echt een stap dichterbij is gekomen. Dat uh, de nucleaire deal met Iran... dat die wellicht uh, al vrij snel kan gaan ontrafelen. We weten dat Trump ontzettend veel moeite heeft... Met dit nucleaire deal is de slechtste deal ooit uit de Amerikaanse geschiedenis. Begin dit jaar dreigde hij al uit de deal te stappen. Je weet, Amerika moet elke drie maanden zeg maar zijn goedkeuring verlenen aan de verlenging van de deal. Dan komen wapeninspecteurs met een rapporten en die zeggen dan of Iran zich wel of niet aan de afspraken heeft gehouden. Nou, telkens hebben die adviseurs gezegd, die inspecteurs, Iran houdt zich aan alle afspraken en die uh, uh, dus de deal moet intact blijven. Nou, dat is tegen uh, de... Uh tegen de, de, de zin van Trump die eigenlijk het liefst uit die hele nucleaire deal wil. En nu heeft hij dus iemand uh, als nationale veiligheidsadviseur... die even kritisch is op die nucleaire deal. Die het ook een ontzettend slechte deal heeft genoemd. Plus hij heeft ook nog eens een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken... die ook ontzettend kritisch is geweest op die nucleaire deal. In mei moet Trump weer gaan beslissen of hij die deal gaat verlengen. In januari waarschuwde de president al... dit is de laatste keer dat ik mijn goedkeuring... Verleen. Nou, dat kan misschien bluf zijn hè, om Iran onder druk te zetten. Maar met deze twee nieuwe heren in zijn regering zou het ook wel eens echt werkelijkheid kunnen worden. Dankjewel, Arjen van der Horst. Norwegian Wood. Het proces Holleder gaat morgen verder. En het publiek dat zich verdringt voor een plekje op de publieke tribune kan zich verheugen op een bekende. Peter R. de Vries, de misdaadsjournalist, is sinds de Heineken-ontvoering in de jaren tachtig al... op een of andere manier verbonden met Holleden. Over zijn rol als getuige ga ik het hebben... met een andere misdaadsjournalist, Harry Lensing. Goedenavond, Harry. Hallo. Ja, We zeggen maar jeur, want we hebben elkaar wel eens vaker gesproken. Waarom is de Vries als getuige opgeroepen? Nou, Hij is uh, sterk betrokken geweest bij uh, de zussen die tegen hun broer getuigen. Hij heeft ze, uh, om het maar zo te zeggen, aan het handje meegenomen... naar de recherche waar ze, ze mee zijn gaan praten. Um, en hij heeft ze ook begeleid in hun media-optredens. En hij kent natuurlijk Holleder door en door. En hij kent dit verhaal, uh, ja. de, de, zeg maar, de clash tussen de zussen en de broer... dat kent hij als geen ander. Zit hij wil te wachten op, op, op, erop dat hij dit moet gaan maar doen? Hij heeft eerder... Uh, is hij, bij de rechtercommissaris verschenen. En daar heeft hij zich op zijn verschoningsrecht uh, beroepen. Uh -huh. Dus uh, waarom precies, dat is uh, niet helemaal duidelijk. Uh, wellicht heeft hij bronnen te beschermen. Maar hij heeft gezegd dat als hij uh, gewoon bij de rechter, dus wat morgen gaat gebeuren. als hij daar moet verschijnen, dat hij dan antwoord gaat geven. Nou ja, toen het proces begon, wilde hij uh, dat als journalist volgen. He, want dat is hij natuurlijk ook, maar hij werd weggestuurd... omdat hij ook was opgeroepen als getuige. In RTL Boulevard liet hij duidelijk merken dat het OM... het met hem niet zo goed aanpakt. Het is zo dat ik min of meer in conflict ben met het Openbaar Ministerie... over de wijze waarop ze met mij als getuige uh, zijn omgegaan. En daar heb ik een uh, briefwisseling over gehad. Heb ik overigens vaak geen antwoord op gekregen. Ook dat speelt mee. Ja, klinkt een beetje uit de hoogte. Of hoor ik dat verkeerd? Nou ja, ik denk dat dat uh, de tone of voice is uh, van Peter de Vries. Ja, zit er spanning tussen de Vries en justitie? Ja, dat lijkt erop. Wat er precies ja. aan de hand is, is me niet helemaal duidelijk. Uh, in ieder geval, uh, nou ja, hij is weggestuurd, maar dat is door de rechters gebeurd. Daar heeft het openbaar ministerie niks mee te maken. Um, uh, het is natuurlijk de rol van de journalist en de getuige... klinkt een beetje raar. Uh, en dat is, denk ik, uh, wat misschien ook voor de buitenstaande vreemd is. Maar hoe ligt hij dan bij de collega's? Nou, volgens mij wel goed. Het is toch uh, de godvader van de Nederlandse misdaadjournalistiek. Uh, hij zit heel sterk in dit verhaal. Hij kent Holleide door en door, al sinds de jaren tachtig... al sinds hij een boek heeft geschreven over de Heineken-ontvoering... Um, dus het is niet zo raar dat hij in dit geval ook als getuige uh, zal moeten optreden. Nee. Je zegt de godvader van de misdaadjournalistiek, wordt hij echt zo gezien? Maar dat... Het is wel iemand die in ieder geval uh, heel erg aanwezig is... en die ook gewoon een staatverdienst heeft waar je u tegen zegt. En, uh, met, met mooie scoops en uh, mooie onthullingen... en ook gewoon uh, veel houvast, uh, hard, hardnekkig op onderwerpen heeft gezeten... en daar ook successen succes mee heeft geboekt. geboekt. Ja. Maar goed, als journalist mag hij niet op de tribune zich, zitten. Dus hij zit een beetje zijn eigen werk. Ja, het is een beetje een gekke situatie, uh, een gekke, Ja, gekke situatie. In die zin, uh, hij is getuige, dus uh, hij moet niet te veel beïnvloed worden... door wat er allemaal gebeurt in die rechtszaak, in die rechtszaal. Maar ja, uh, kom, uh, iedereen kan het volgen. Als je uh, je Twitter-account aanzet, dan zie je uh, wat er allemaal gaande is... In die, op de, op die, in die zittingszaal. Dus dat geldt ook voor Peter R. de Vries. Dus een beetje gekunsteld. Ja, maar hij is nog wel journalist? Nou, allereerst zou ik zeggen. Ja, ja. Nou ja, goed, omdat jij zegt... hij heeft die zussenholle de weg bij uh, naar justitie gewezen. In het verleden was hij ook bevriend met... Cor van Hout. Ja. Nou ja, dat kan natuurlijk. Kijk, er zijn wel meer journalisten bevriend met mensen waar ze over schrijven. Jij zelf de... ook? Nou, ik heb, ik heb geen vriendschappen met, met, met criminelen. Uh, maar ik ken er een aantal wel goed. En met de een kan je het beter vinden dan met, met de ander. Uh, dat lijkt me op zich een hele logische menselijke eigenschap. Ja, en als het dan met een bepaald persoon... en dat had de Vries dan met Cor van Hout. Uh, als het dan gaat leiden tot een vriendschap... Ja, kan je dat tegen? Moet je dat tegenhouden? Ik weet het niet. Ja, jij, jij doet dat bewust niet. Nee, ik doe het niet bewust niet, maar het is er niet van gekomen. Ik vond het gewoon niet aardig genoeg. Dat zal het zijn. ja uh, Want ja, misschien moet je dat toch niet willen hebben... dan zo'n zo hechte band met een crimineel. Dat ja, lijkt me ik lastig ben... hoor, want aan ja. de andere kant... wil je natuurlijk ook graag informatie. Nou ja, ik, in het geval van de Vries en van, uh, van Hout... er is veel kritiek altijd ja. op geweest. Maar tegelijkertijd, als je dan uh, teruggaat in de geschiedenis... Dan denk je van, waar is dat nou fout gegaan? Waar, waar kan je zeggen van, nou, die vriendschap... Heeft geleid tot uh, verkeerde vormen van journalistiek, daar is Peter e. de Vries uh, uit de bocht geschoten. Dan hoor ik dat graag. En die voorbeelden, die hoor je dan niet. Nee. Het is meer het feit dat het niet zou kunnen, of de gedachte dat het niet zou kunnen, die dan de boventoon voert. Is dit een vrij unieke situatie? Nou, volgens mij hè, zijn er wel of, meer voorbeelden. Het ik weet bijvoorbeeld vaken. dat, dat uh, John van der Huivel ook oh ja. bekend misdaad sure. journalist... dat hij een goede band had, had met uh, Johnny Mierenmet. Uh, ook een, een groot crimineel, uh, voormalig, want hij is daad. Maar uh, uh, uh, Van der Huivel was ook op de begrafenis van, van Mierenmet. En uh, ik kwam daar ook veel over de vloer. En ja, is dat verkeerd? Het lijkt mij niet per se verkeerd. Ik denk dat je wel moet oppassen, maar... Uh, ja, dat is dan aan jezelf om die afweging te maken. Ja. Loopt uh, Peter Edevries veel risico? Ja, ik denk dat Peter Edevries met de manier waarop hij uh, zijn vak uitoefent altijd veel risico uh, heeft gelopen. Het is iemand die in de frontlinie uh, zit, die ook vaak voorbij, of zeg maar eerder dan het Openbaar Ministerie of de politie in actie komt. Dan kan je mensen. Uh, natuurlijk tegen in het harnas jagen. En dat is in het verleden vaak gebeurd. Dus hij heeft ook wel gezegd dat hij vaker is bedreigd. Hij heeft zich daar nooit wat van aangetrokken. In dit geval wel, want hij is in 2013 bedreigd door Holleder. En hij heeft daar aangifte van gedaan. En volgens mij heeft hij dat niet eerder gedaan. Nee. Nou ja, als het Holleder is ondergedoken... maar Peter Edevries, die zie je gewoon in het openbaar... Ja, nou ja, dat is een keuze. Ja. Je hoeft jezelf niet te beschermen... als je denkt, van, dat heeft toch niet zoveel zin. Daarbij komt trouwens ook de zussenholleider. Die zitten niet echt in een getarenbeschermingsprogramma. Ja. Uh, dus, het, dus het zijn gradaties. En ik denk dat Peter de Vries er geen zin in heeft... om hiervoor te buigen, voor nee. deze dreiging. En een collega van jullie, Paul Vuchts, zit weliswaar in een hele andere zaak... maar ook ondergedoken. Ja, nou ja, uh, kijk, er is op een bepaald moment gezegd... dat holleder Peter E. de Vries zou willen doodschieten. Um, die zaak is niet heel hard. In het geval van uh, uh, Vughts is het volgens mij wel zo... dat zowel vanuit de onderwereld als vanuit de politie... er signalen zijn geweest richting Vughts... dat hij toch echt wel op moest passen... en dat die dreiging heel serieus te nemen was. Ja. Wat verwacht je van uh, de getuigenis van Peter E. de Vries morgen? Nou, het zal vast wel wat uh, wrijving opleveren. Oh ja. Ik ben benieuwd wat hij allemaal wil gaan zeggen... Uh, ik weet niet in hoeverre hij zijn bronnenprijs wil gaan geven. Hij weet veel van Holleder. Ik heb begrepen uit de verklaringen van Astrid... dat hij ook aantekeningen heeft gemaakt van gesprekken met Holleder. Misschien dat daar nieuws in zit. Misschien dat we daar nog dingen gaan horen die we nog niet weten. Hij kent hem heel lang, dus ja, hij heeft wel wat te vertellen. Ik weet alleen niet of hij het wil vertellen. Jij zit morgen wel op de tribune. Reken maar. Ja, dus je bent benieuwd. En Er was ook nog zo'n soort... Ja, misschien was dat een roddel of een gerucht... dat hij iets had, zou hebben gehad met een van die zusters, maar dat, dat is ja. onzin. Nou ja, het is een verhaal wat uit de omgeving van Holleider naar voren is gekomen... dat hij een relatie zou hebben met Sonja Holleider. Oh ja. Daarvan zegt Astrid Holleider van... ja, mijn broer Willem, als hij een vrouw uit zijn omgeving met een man ziet... dan denkt hij meteen dat ze ah ja. met elkaar het bed delen. Nou, we zijn benieuwd. Het wordt, uh, wordt steeds maar weer vervolgd, hè? Zeker. Ik wens je een fijne dag. toe morgen. Dank je wel. Een interessante dag ja, in ieder geval. Dat nou, zal het zeker worden. Ja, dank je wel. Harry Lensink. Met het nummer Tullo. Er is nieuws, maar niet geen, geen fijn nieuws. Vanmiddag was te zien hoe de Belgische wielrenner Michael Golaerts... ten val kwam bij de voorjaarsklassieke Parijs-Roubaix. Hij had een hartstilstand gekregen. Hij werd meermaals gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Ik praat met uh, verslaggever Steven Dalebout van NOS Sport. Dag Steven, wat is het nieuws? Goedenavond. Uh -huh. nou, het nieuws is dat uh, Michael Golaart uh, zojuist is overleden een uur geleden... om uh, 20 voor elf, officieel overleden aan een hartstilstand... in het uh, ziekenhuis in Liel, waar hij dus vanmiddag heen is gebracht... Uh, uh, vanmiddag in... Uh, Parijs tijdens Parijs-Robert kwam hij ten val op de tweede kassijstrook van de dag. Uh, ter, uh, op dat moment is hij meteen al uh, gereanimeerd door de, de dokters die in koers zijn. En dat reanimeren ging uh, zeer slecht. Dat moest uh, verschillende keren herhaald worden. Um, en hij is daarna met, het, uh, met de helikopter naar het, uh, vlieger, naar het uh, ziekenhuis vervoerd. Um, en daar is hij dus uiteindelijk vanavond in het bijzijn van, uh, van zijn familie en zijn naaste overleden. Nou, wat ontzettend treurig. Eh, een van de ploegleiders is Michiel Elijzen. Die heb je vandaag ook gesproken. Ja. Wat voor indruk gaf hij direct na de koers? Ja, die was ontzettend aangeslagen. Die, die, nou ja, als je wel eens mensen in shock hebt gezien... dat is uh, precies uh, de toestand waarin hij, uh, waarin hij verkeerde. Hij, hij heeft die wedstrijd nog afgemaakt als, als ploegleider. Hij is weer in de auto gestapt nadat hij dus, uh, erbij heeft gestaan... Uh, toen geprobeerd werd om Michael Gola te reanimeren... Hij had dus ook door dat, dat heel erg moeizaam ging uh, en is toen weer verder gegaan. Uh, maar hij, hij vertelde mij ook dat hij nou, al het besef van tijd uh, eigenlijk de hele dag kwijt is geweest. Hij heeft gewoon in, in een, in een uh, roes rondgereden. Uh, ja, en ook bij hem zal dit nieuws, net als bij de rest van, uh, van die hele ploeg, Fernandas Willems, uh, enorm hard aankomen denk ik ja. Ja, dat denk ik ook. Het werpt een schaduw op die hele leuke koers Parijs en Roubaix. Dankjewel, Steven Dalebout. Morgen dan zullen we er ongetwijfeld meer over horen. Ondertussen zit hier bij mij de studio Frans Zitman. Hartelijk welkom. Dankjewel. In is hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit Leiden. En ik heb hier ook een boek van uw hand. Dat heet Knijpen in de Ziel. Een ja. boek waarin u omkijkt naar uw vak aan het eind van de carrière. Mag ik dat zo zeggen? Ja, het is wel een terugblik en een, een soort kijken van... Ja, wat, wat heeft het nou opgeleverd? En als je dan rustig over allerlei dingen kan nadenken... en dat kan je als je met Emeritaat bent... Ja. Dan, ja, dan op een gegeven moment ontstaat er zo'n boek. Nou ja, laten we positief beginnen. Uw vak, de psychiatrie... Bloeit als nooit tevoren, schrijft u. Ja. Wat gaat er allemaal goed? Nou, wat er goed gaat, is dat er ontzettend veel onderzoek gebeurt... meer dan ooit het geval was. Uh, dat, uh, dat niet alleen in de psychiatrie gebeurt, maar ook in de psychologie... en de neurowetenschappen. Dus daar gaat van alles wat dat betreft heel goed. Hm. En wat, nou, of je dat goed moet noemen, weet niet. Er zijn ook heel veel patiënten die van de diensten... van de, van de geestelijke gezondheidszorg gebruik willen maken... Dus dat gaat allemaal goed. Maar het is ook een vak dat in diepe crisis verkeert. Ja, en bestaat die dan uit? Die, die crisis die bestaat eruit dat er veel verschillende richtingen zijn... die allemaal weer op een andere manier... tegen mensen met psychiatrische stoornissen aankijken. En die zijn niet altijd even vriendelijk tegen elkaar. Ja, maar dat hoeft toch niet erg te zijn... dat je op verschillende manieren tegen het vak aankijkt? Dat houdt de bol toch juist fris, of niet? Dat zou, nou ja, ten, tenzij je vindt dat allerlei dingen ja, helemaal anders zouden moeten. Ja. En dat is een beetje wat gebeurt. Ja, want die crisis is van alle tijden. Het is grappig, want u haalt verschillende redenvoeringen en boektitels aan... van voorgangers tot wel zo'n honderd jaar geleden. En zelfs die titels van die verhalen die lijken allemaal op elkaar. En ja. dat woordje crisis, dat komt steeds terug. Ja, ja precies. Het, is, het blijft alsmaar dat iedereen vindt... dat er toch sprake is van een, van een crisis, ja. Ja, maar er is zoveel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Heeft dat dan niet genoeg opgeleverd? De... Ja, nou ja dat, dat is eigenlijk de kern van mijn boek. Dat ja. is dat je heel veel wetenschappelijk onderzoek kan doen... maar wetenschappelijk onderzoek kijkt op een bepaalde manier naar de werkelijkheid. Ja. En dat is nooit wat je subjectief beleeft. Je kan nog zo goed weten wat de hersenen allemaal doen... maar hoe dat subjectief is om angst te hebben... om blij te zijn, dat zul je met de wetenschap nooit achterhalen. Nee. U schrijft ook ergens dat u tijdens uw koosschappen zich realiseerde... toen collega's van u zeiden, nou, het gaat goed met mijn patiënten... dat u dacht, ja, ik vind helemaal niet dat het goed gaat met mijn patiënten... maar we kunnen het niet meten. Ja, dat was toen een, we was toen het, een probleem. We weten het dus niet. Wat je dus wel kan, en dat schrijf ik ook in het boek... Ja? dat je door vragenlijsten bij mensen af te nemen... dat je daarmee een, een systematisch indruk van wat zij subjectief beleven uh, kan uh, krijgen... En daar kan je dan uit, uit afleiden of het, ja, of het beter met ze gaat. Maar die onderzoeken, zijn die allemaal gericht... op de fysieke oorzaken van de psychiatrische aandoeningen... Op hersenonderzoek dus eigenlijk? Dat is, gaat het ervan ja. uit dat er iets mis is met je hersenen... als je ja. psychisch ziek bent? Nee, nou, het zijn onderzoeken die zijn voor een deel... Op de, bijvoorbeeld op de effecten van, van, van pillen zijn ze, ge, ge, worden oh, daarmee in kaart gebracht... maar ook de effecten van psychotherapie... die kan je op dezelfde manier in kaart brengen... want allemaal mik is op die subjectieve beleving van de patiënt. Ja, en dat maakt het zo ingewikkeld... Nou, dat maakt, het, dat maakt het ingewikkeld, omdat uh, er een deel van de, van de mensen... die dan uh, vooral op pillen focussen, dat die dan de neiging hebben... om te zeggen, ja, die, die psychotherapie is het niet... en andersom is dat ook, wordt dat ook gezegd. En dan zijn er nog allerlei varianten daartussenin. Bijvoorbeeld, uh, wat, wat nu niet meer zo in is, de antipsychiatrie. Die dan zegt, het is alleen maar het is een maatschappelijk probleem... en verder niks. Dus die allemaal gaan ze er op een bepaalde manier omheen. En ik... Ik betoog in het boek dat ik vind dat je die verschillende... dat je dus moet erkennen dat er een, een kloof is... die je nooit over zal kunnen gaan. U bedoelt tussen de mensen die pillen propageren... en de mensen die therapie propageren? Nee, nee tussen, tussen, tussen wat je hersenen doen en wat je subjectief beleeft. Oh, dat? Ja. Dat bedoel ik. Ja, ja. Nou ja. Want ik bedoel, kijk, tussen die pillen en, en die therapie... dat is ook vaak een, een, een strijd, hè? Ja, zeker. Ja, maar dat, maar dat, dat, dat vloeit daaruit voor. Ja. Uh, het is gewoon heel moeilijk om daar dus onderzoek naar te doen... naar die geest. U schrijft in het begin van het boek al over een mooie poging... om aan te tonen dat er een ziel is. ja een oud-experiment begin ja, 20ste ja, eeuw, hè? Ja. dan heeft dat de ziel gewicht. Ja, precies. Dat is dan die, die, uh, die, die uh, Amerikaan die op een gegeven ogenblik... mensen vlak voordat ze doodgingen ja. op een weegschaal zet. En dan kijkt als ze dood zijn of het gewicht dan afneemt. Ja. En, uh, van, en dat, dat, dat trof hij inderdaad aan. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk flauwekul, oh. maar dat, ja, dat, daar geloof ik niet in. Maar hij meende serieus dat, dat de ziel was die uit het lichaam ontsnapte. En, dat, en ik, wat ik er ook in schrijf, wat heel vrij. is... op een gegeven moment bij één patiënt gebeurde het niet. Dat was een man die altijd in het leven traag reageerde. En toen hij dus doodging, toen duurde het ook langer dan bij de anderen... voordat de ziel het lichaam verliet, constateert hij. Nou ja, dat, dat was dus uh, wat hij toen geloofde. Ja, maar waarom zou dat niet waar zijn? Uh, nou, omdat ik denk dat, het heel, dat, dat dan de ziel dus iets stoffelijks is. Ja. En dat staat weer haaks op wat allerlei andere... Maar hoe dat, verklaar je dat gewichtsverlies dan? Uh, ik, dat, dat gewichtsverlies dat kan ook komen omdat op een gegeven moment... allerlei processen in het lichaam ja. veranderen... dat er stoffen kwijtraken, weet ik veel wat. Ja. Ja. Um, als je het over de geest hebt, dan kom je op een gegeven moment... ook op het gebied van de filosofie. Hè? Dat ja. is eigenlijk een ander vakgebied... Ja. Wat kan de psychiater daarmee in de praktijk? Nou, ik bedoel, ik, ik heb daar zelf heel veel aan gehad. Ik, eerlijk gezegd had ik ooit vroeger filosofie willen gaan studeren. En uiteindelijk is het dus de psychiatrie geworden. Maar ik vind die, die filosofie helpt je om de achtergronden van je vak beter te begrijpen. En dus om na te gaan: van ja, wat, wat is nou, wat voor soort benaderingen zijn er? Nou, je hebt dus de. Meer het zoeken naar oorzaak in de hersenen dat is de natuurwetenschappelijke benadering. Je kan meer naar de, naar de geesteswetenschappelijke benadering kijken. Zo zijn er verschillende varianten die dus in die filosofie heel goed doordacht zijn. Ja. U, u bent eigenlijk heel eerlijk hè, over uw vak. U zegt ja. ook van nou, als patiënten die ik had opknapte, dan vroeg ik me altijd af... is dat nou een gevolg geweest van mijn behandeling of van iets anders? Ja. Maar dat, dat is, dat, het, het zal heus ook wel van, soms het gevolg zijn van, mijn, uh, van, mijn, uh, van wat ik gedaan heb. Maar soms dan gebeuren er ook in het leven van mensen dingen... waardoor ze weer opknappen. En als je ze in de spreekkamer ziet... dat is dan een, maar een korte tijd in uh, een hele lange periode in hun leven. Dus dat... Uh, ja, enige bescheidenheid past daar wel bij. Ja, u vindt dat de psychiatrie bescheiden zou moeten zijn. En uh, wat ik ook heel erg uh, treffend vond in uw boek... dat u zei uit allerlei onderzoeken blijkt dat mensen zichzelf... en hun leven veel positiever zien dan in werkelijkheid. Ja. Legt u dat eens uit? Nou, ik, ja, dat, ik, kan het, ik kan het niet echt uitleggen. Het blijkt uit onderzoek dat mensen een veel positievere kijk hebben... gezonde, psychisch gezonde mensen ja. dan eigenlijk met de werkelijkheid overeenstemt. En de verklaring die je daarvoor kan geven is dat in de evolutie... het een voordeel is om er maar optimistisch tegenaan te kijken. Het blijkt dat mensen die optimistisch zijn het uiteindelijk beter redden. Ja, maar dat psychiatrische patiënten ja. dus eigenlijk de mensen zijn... die het ja. goed, goed ja, nee, zien. Ja. Mensen die aan een depressie lijden, ja. daarvan is wel gezegd... dat die de meest realistische kijk hebben op het leven. Ja, ja. ja. Nou, en, dat, en dat betekent dus dat wij, ja, wij... Wij houden er de moed in door het veel te optimistisch te zien allemaal. Ja, u zelf ook? Ik denk dat ik er ook niet aan ontkom, nee. nee ja, ik weet niet of u zelf wel eens een patiënt bent geweest. Nee. nee dat nee. kan toch? Ja, dat zou kunnen, Nee, maar dat is niet zo. Ja, maar nee. ik vond het wel een, een, een, een, ja, een confronterende constatering, ja. laat ik het zo zeggen. Ja, dat is het ook wel. En dat is, maar, dat, maar er zijn dus heel veel van dat soort vooroordelen die wij hebben... die ons overeind houden in het leven. Ja. En wij, wij, wij, bijvoorbeeld ook mensen die nu vandaag een voetbalclub hebben zien verliezen die denken soms van, morgen dan, dan is het, heeft het leven geen zin meer... maar ze gaan gewoon morgen naar hun werk en zijn het ook weer heel gauw vergeten. Dus dat, ja. dat soort dingen spelen ook een rol. Eh, behandelt u eigenlijk nog patiënten? Nee, niet meer. Nee, ik ben na mijn pensionering ermee gestopt. Nou ja, het kon toch zijn dat u dacht, nou, dat is, vind ik toch nog een leuk... Nee, het is, je hebt wel standaardjes die heel lang doorgaan... dat ja. ze het leuk vinden om nog uh, contact te hebben met... Ja, dat, dat is ook wel zo, maar ik heb uiteindelijk besloten... dat ik dat niet meer moet doen. Ja. Een nee. exacte wetenschap is het niet, hè? Dat blijkt heel duidelijk uit uw verhaal. Dat zei u net, ja. het is subjectief. Ja. ja. Maar hoe, hoe, hoe weet je dan hoe je toch mensen effectief kunt behandelen dan? Dat kun je dus zien met behulp van die vragenlijsten. Ja. Of mensen opknappen, omdat ze beter gaan scoren op die vragenlijsten. Ja. En had u daar vaak twijfels over... Nou, als die, als die vragenlijst uitwijzen dat iemand er beter van wordt... dan hoef je daar niet over te twijfelen. Dus dat, uh, dat, is, dat is het punt. Niet. Of, of ja, de vragenlijst moet niet deugen, Maar nou, als je verluikt dat die goed is onderzocht, dan, uh, dan loopt het allemaal wel. Ja, toen u, voor, voor dit boek. U bent een hele geschiedenis doorgegaan hè, van de ja. psychiatrie. Ja. U hebt het echt uh, grondig aangepakt. Ik heb, ja, ik had tijd, hè. Ja. <laughs> uh, maar goed, wat... Uh, ja, wat zijn nou eigenlijk uw, uw, uw voornaamste conclusies, nu dat we het hele, hele veld gewoon in de afgelopen ja, meer dan honderd jaar kunt overzien? Ik ja, denk nou, ja, de voornaamste conclusies, er is zo'n kloof die je niet kan dat... overbruggen. En dat moeten we erkennen met elkaar. En als we dat doen, dan kunnen we veel harmonischer en beter het vak gaan beoefenen en gaan uitvoeren. En dat. Dat doen we niet. Dus nee, je blijven gewoon het... maar met de koppen tegen elkaar slaan in ja, dat vak. Ja, dat maak je in dat boek duidelijk tot het laatste hoofdstuk aan toe... dat het zo gaat, ja. Ja. ja. En krijgt u daar dan commentaar op van, van andere mensen? Want die, die, die zullen zich daar toch zich misschien aangesproken voelen. Vast wel. Dus ik, dus ik, maar ik, ja, het, het boek is vorige week uitgekomen... dus ja. de ellende moet nog over mij worden uitgestort, zal ik maar zeggen. Ja, maar bent, dus, u, bent u daar bang voor? Nou, ik ben er niet bang voor. Want ik, ja, dat is wat ik vind. En laat ze maar komen met... Uh, als ik ongelijk heb, nou, het zou mooi zijn, maar... Maar, maar is dat een hele een nieuwe visie, de uwe? Nou, helemaal nieuw. Het is, het, ik leg andere accenten, denk ik. Ik denk dat dat een beetje het punt is. En, dat ik, en als, of het helemaal nieuw is, ja, voor een deel wel. Ik denk dat het benadrukken van die kloof wel iets, iets nieuws is, ja. Ja, en als u nou kijkt naar het begin van uw carrière en nu. Mm -hmm. Zijn we dan toch wel iets opgeschoten... Uh, nou, ik ben in ieder geval wel ja, opgeschoten. Maar of, of het vakgebied opgeschoten is, dat, ik betwijfel het. Of het echt zo is. Ja, ja. dat is toch eigenlijk wel een beetje ja. een treurige conclusie. Ja, er ja, is ja, dus veel aan de organisatie veranderd. Al dat soort dingen zijn anders geworden. Maar ja. uiteindelijk, of je nou zoveel verder bent... We hebben nog steeds dezelfde pillen in belangrijke mate als toen. De vormen van psychotherapie zijn ook nog in belangrijke mate hetzelfde. Ja. Dus het, ja... Oké, okay, nou, interessante materie. Knijpen in de ziel, waar komt die titel vandaan? Nou, die, is, die heb ik ontleend aan uh, Martin Toonder, aan dokter Zielknijper. Dat is een psychiater die in dat boek optreedt... en uh, die allemaal hele wonderlijke dingen doet. Hij doet eigenlijk alle, alle vooroordelen van psychiaters zie je daarin terug. Ja, Ik dacht, kijken in de ziel van Koen Verbruik? Dat, dat, ja, dat... Dat doet het ook een beetje aan ja, ja, zeker, absoluut. Ja. Maar dat, dat, dat zijn mensen ook, ja, je moet deze titel niet kiezen... want dan denken ze allemaal aan kijken in de ziel. Maar dat is toch knijpen is toch wat anders dan kijken. Zo ja, dus, ja dat, is dat is zeker zo. <laughs> <laughs> nou, ik zal u niet knijpen. Hartelijk dank voor uw komst, Frans uh, Frans Zitman. Ja. Ja. Het is vijf voor twaalf. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam kon je vandaag voor het laatst... naar het beroemde kunstwerk Gazing Ball van Jeff Koens gaan kijken. Een bezoeker... Eén bezoeker zal zich dat de rest van zijn leven herinneren. Hij raakte de grote glazen blauwe bal aan... die bij een schilderij hoort. En toen viel de bal in duizend stukken. Aan de telefoon galeriehouder en kunstverzamelaar Rob Malas, Dag Rob. Uh, ja, goedenavond. Dat moet een ramp zijn voor de kunst. Nou, dat is een beetje overdreven, hoor. Uh, het is natuurlijk wel vervelend dat dat kunstwerk uh, beschadigd is... Maar uh, die bal die kun je gewoon uh, in elk uh, willekeurige mall uh, of uh, tuincentrum in Amerika uh, kopen... voor, ik geloof, tussen de drie en zeshonderd uh, dollar. Dus dat is, uh, dat is niet zo'n ramp als het lijkt. Dat iemand met een, uh, een uh, mes red, uh, hoeveel red, yellow en blue heeft een stuk gesneden. Oké. Okay. Uh... Ja, het was een bal die... Nee, ik hoor. ja, je hebt zelf een tekening hè, met de opdracht van Koens ooit gekregen. Ken je hem een beetje? Ja, ik, uh, ik uh, was een van de eerste die hem uh, geïnterviewd had voor de HP De Tijd... Uh, bij zijn allereerste tentoonstelling uh, in het Stedelijk Museum. Dat was het was de allereerste soort tentoonstelling die hij kreeg. Was dat, dat toen met dat varken... Ja, dat was toen met het uh, stuk... Uh, Ushering YouTube. banality of zoiets. Yes. Ja. Ah, ja, bedoel ik. en uh, Het is een soort varkentje, het houtsnijwerk ja. uh, ding. Wat hij uh, had gemaakt in een editie van ja. drie. En zelf had hij er zelf ook nog drie uh, gehouden. Ja, en toen heb jij een tekening met opdracht van hem gekregen. Ja, ik heb wel meer dingen van hem gekregen um. in de loop der jaren. Maar dat... Uh, ik vind hem echt een interessante kunstenaar omdat hij ontzettend goed weet de dingen te presenteren. Ja. In vindt, hij, vindt hij dit erg, denk je? Ja, dat lijkt mij wel. Het is natuurlijk wel erg dat, uh, dat uh, een, uh, je kunst uh, wordt beschadigd. Maar het is niet onoverkomelijk. Het is heel makkelijk te uh, nou, ja. uh, replacen. Ik bedoel, uh, ah, het, ik. dat schilderij is sowieso een kopie. En die bal, dat is gewoon een uh, ja. uh, voor. En eh. het is natuurlijk ook wel een beetje publiciteit, hè? geldt ook voor de Nieuwe Kerk. Ja, maar dat? Dat ja. is eigenlijk de, de, ja. de kunst die ja. uh, tegenwoordig Dankjewel. Te Rob Malas, ik heb nog een paar seconden om hier voorgoed de deur van de oude studio achter mij dicht te trekken. Dag, studio. Dag. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, Eine Zigarette ont een Und ein letztes glas im Steen of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem ja zeg het laf.nl